Dus wat we leren hier is de verhoudingen tussen de dienen de mannelijke dienen hoe voelt het en vrouwelijke dienen ja, Want elke man die hier zit die weet waar het over gaat ja? die weet waar het over gaat over de diening, over de kele dienen mannelijke dienen over de kele net als sneeuw en dat moet... Dat moet dat iedereen heet het in zichzelf. Welke man je bent, je weet wat het is. En vrouwen vrouw weten ook wat de vuur... Wat zijn de vuren. Het is allemaal normaal dat je moet weten dat het zo is. en Niet vluchten van van de natuur. Zo so, dezelfde aard hebben we van, de, van het operationele systeem. Zonder dat gaat het niet. Maar elke mens moet natuurlijk in zichzelf weten, opbouwen zichzelf in zichzelf ook, dat mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. Dat is, dat is eigenlijk de schepping. Dat je een mannelijke en vrouwelijke like in zichzelf ook hebt, naast het feit dat iemand anders dit dat Een man bijvoorbeeld, die heeft in zichzelf en dat en dat, heeft in zichzelf en snel zijn geniem, zijn snel en vuur. Maar dan, de sneeuw is uh, in het hoofd. Zie je dat wat hij zegt ons? Bij de, bij de mannelijke. In het hoofd is het zware genium. En lager is. Dus aan het einde zijn zachte genium. Oké? Okay? En vrouwelijk, we zullen zien dat dit. Het, dat het, hoe dat zit bij een vrouwelijk is het anders, we zullen zien. Waarom? Waarom is het anders bij een vrouwelijk? Waarom in het hoofd van een vrouwelijk is het zachte dienim, maar aan het einde, aan beneden aan het einde van een van vrouwelijke, van dus spreken we in een vrouw, maar een vrouwelijke, is een zware dienim. Wie zit in het hoofd van, de, van het? van het vrouwelijke wie zijn hier stopt wie stopt er hier zijn hier in in de nukwa serenpien ja of niet dus het mannelijke komt in het hoofd van de nukwa ja of niet in het hoofd van de nukwa dus hij komt in het hoofd van de nukwa mannelijke die dan eigenlijk dus snel is die komt daar en die in haar hoofd ja, in het hoofd van een nookwa. Altijd komt via de nehi nehi van de hogere, die komt in het hoofd van de lagere. Dus, nehi van het mannelijke, die komt dan in het hoofd van een vrouwelijke. Ja? En dan, snel, maar in het hoofd van de vrouwelijke, die, die ontvangt dinim, dinim van bina, van de hogere, dus die heeft dan haar eigen uh, haar eigen vuur en de vuur, vuur, het vuur van de Bina. En, maar dan dat mannelijke, de sneeuw die daar in het hoofd komt, van de in het hoofd van de Nukwa, die ja. maakt dat die smelt, dat het vuur wordt, het vuur wordt niet zo het wordt als het ware verzoend. He? Maar dat onder, onderaan de, uh, is zware diening bij het vrouwelijk. Maar we zullen zien hoe dat in elkaar zit. Als, als, als we dat weten, dan weten we hoe dat zit ook in de natuur van de mens. Maar het is als gevolg, we spreken nooit over die dingen over hier. Ik spreek vaker daarover om dat, om, gewoon om dat in verband te brengen hiermee. Maar alles wat ik leer in de Zoger, ook in bij de Tweede Ari automatisch ga ik projecteren ook op deze wereld. Dus dezelfde wetten ga ik toepassen aan deze wereld. Die is een absoluut van toepassing. Hier. En daar dan weet je hoe dat zit in deze wereld. Niet een tijdgebonden idee hoe dat hoe modern moeten we kijken naar de dingen. Maar dan kijk je naar de dingen vanuit het besturingssysteem zelf en dan is wordt het voor jou helder? Dan ga je like niet, ga je niet dan uh, experimenteren en klappen weer, klappen ontvangen weer en veel ontdekken wat het niet nodig is. Welke regel zestien? Zestien nadelpunt. Dat dus dat is snow. Deze sneeuw ziet helpt haar de om deze twee führende verdragen. Punt. Om zestin nad zestien. Nadpunt. zefidin zeventien. Acharsche niet batloem. Ama sachim. De bon. Achtin. dat Beta betaas jood hasru hadinende shellek, zes neikhentingly tuk fam. En nu keren terug tot het onderwerp van wat er gebeurt, Nu dat wat we nu bestuderen, wat gebeurt er na, na het dat die overkoepelende ziwok van de Gmartikoen. <coughs> en kijk nou wat daar, wat hij zegt daar. U maas en hij heil hij laat ons weten nu. De zoger, zeventje Acharsenit bat luha Dat nadat de massachim zijn opgeheven. Dus in de, gmart, de Gmartikoen of. Uh, in welke opzicht, uh, opzichten. jij dat. erover hebben. In het algemeen aspect. Of in het bijzonder aspect. Dat nadat de massachim. Zijn opgeheven. We de massachim. En zivugim. Van de bon en de sag. Dus in de gmartikhoed. Wat er gebeurt er. Wat in de, dus in de, in de overkoepelende. Of. In het algemeen aspect goed opletten. Of in het bijzondere aspect. Of het zij door de zonden. Van Israël. Dat ook dan. De massachim en zivugim. Van de bon. En de sag. Die worden teniet gedaan. Hoe? Want er komt geen man. En als er geen man komt. Dan Malchut Die heeft niets te doen dan met de. Uh, bij de, als bij de Bina, die heeft niet te, te kunnen van de verbondenheid met de Bina. En dan zijn er geen Massachim en geen Zivugim. En dan is het net zo, als na de overkoepelende uh, Zivug na de Gmartikun. Daar is ook, zullen ook niet meer Massachim zijn en niet meer Zivugim zijn van Bon en de zaak want de Bon, massag van de Bon, die kan alleen maar zijn door zijn verbondenheid met de Bina. Bon, het is Malgoed. Door zijn verba, verbond met de Bina. Verbondenheid met de Bina. En als er Malgoed weer terugkeert naar haar eigen plaats, we hebben het al daarover gehad, dan zijn er geen masachim meer. Massach is alleen. En uh, de. Sag of de weldbina Is op zichzelf alleen maar de wens om te geven. Ze heeft geen masachim. Zij kreeg masach alleen door door, door. door dat. Door het feit dat de malchut goed steeg. Op naar haar. Daar verkreeg, dan verkreeg ze ook. De, de begrensing. Begrenzing. Dat die daar kan ook. Maar anders is er geen plaats voor geen Masachim en geen Zivugim. Dat we niet batlo, betashe, en daardoor worden deze twee vuren worden uh, opgeheven ook. Want die, dan zijn er geen twee vuren. Die twee dinim zijn er niet meer. De mahout is niet meer verbonden met, met de Bina. Dan twee, die twee vuren worden ook niet meer uh, intact, als het ware. Gezroeger dienen, de schelek, let ook van. Dan komen die dienen van de schelek, de dienen van de sneeuw, dus de mannelijke dienen, die krijgen hun kracht. Die, krijgen, die komen aan kracht nu, omdat er is geen vrouwelijke meer, die twee vuren niet meer zijn, er is een, geen kracht, ja, kracht van de vrouwelijke, die, twee, die dan begrenzingen geven en die dan vuur eh, teweeg brengen. Dan is er, komt, dan komt de sneeuw, dus net mannelijke dienium, die krijgen dan hun, hun, hun kracht wordt versterkt daardoor. 19 na de Waar ad kan raze de kraa? Magtief. twintig, we na de punt. Ad kan tot hier is raze de is het geheim van het vers. Maaktief batere, wat is het geschreven daarna? We enzovoort, twintig. Nadem developpunt. Rom Ki am ad kan. Nigla. Eénentwintig. Tehef umi ahara zivugde atik jomit. Awale muva ze. Hoe mesowee wubala karmikan? Wat betekent dat de, de, de zoger zegt, de laatste woorden van onze oot? zegt dan de zoger, ad kan tot hier is het geheim van het vers. Wat betekent dat? Maaktief baterij, wat is het geschreven daarna? Wegele. Enzovoort, twintig. Ramzimba hier, hier is een. Hint gegeven daarmee. Door die woorden. die waad kan dat tot, dat wat, datgene wat gebracht werd tot nu toe, dus wat wij tot nu hebben geleerd in de over, Nigla tegen voor werd onthuld, 21. Direct en tegen voor is betekent een, een absoluut direct, dus direct tegen en zijn twee dingen. Twee dezelfde woorden, alleen ter versterking wordt het zo gezegd. Uh, direct ik heb je dat in het Nederlands ook zo, verbinding. Direct en, en onmiddellijk. En twee dus dat betekent echt nog de versterking, zo dat dit nog sneller is. Dus, dus hij, dus ki Hamouwaatatkaan, dat dat is zinspel daarop, geeft een hint deze woorden van de zoger. Dat wat er tot nu toe werd gebracht, behandeld, werd onthuld direct, terstond, uh, na de, de zivug van de Atik Jomen. Dat is dan de die die allerlaatste zivug, die dan overkoepelende zivug. Avalamu Wabakatu maar wat gebracht wordt in dit vers, daarna. Hoe me sowijf die dat refereert op ba en komt te vertellen wat het gaat gebeuren. Le achar me kan na dat, dus na deze zeeboek. Of wat het zal daarna gebeuren. Zullen we zullen zien. We gaan naar boven. Naar de tekst van de zoger. De regel 7 is een korte, we hebben nog een korte od, uh, tsadi tet. 7. En zo, so, al is het moeilijk, En lijkt het erg moeilijk te zijn, al die beelden, sneeuw, de twee vuren, etc., erdoorheen komen geen lievelingsonderwerpen te hebben in het geestelijke. Alles moet je lief hebben in het geestelijke. Heel? Juist wat moeilijk gaat, moet je dat juist lief hebben. Want dat is juist waar het moeilijk loopt. Dat, dat moeilijkheid betekent dat, dat jij stout bij jezelf op de plaats en daar waar jij moet nog een, een duwtje geven en dan komt het. Een verzo uh, verzoeting van die moeilijkheden kan zijn ja, dat het een vuur is, of het een sneeuw is. En dat moet nog verzoet worden door dit of dat. Zo moet je het zien, opbouwend, alleen maar opbouwend. En dan zal het leven pret zijn, echte pret zijn, wat de hele bedoeling is om van het leven te genieten... Van boven wil men nie, geen andere dienst, dat wij geen dienst doen aan welke goden dan ook, of naar één god, of uh, laat staan aan meerdere goden. Maar geen andere dienst is van boven, wordt verlangd van ons. Ja, daar, niet in de synagoge, niet in de andere tempels, of weet ik wat, voor ons absoluut niet zo, niet zo belangrijk, maar dat de mens geniet van het leven. Elk moment wanneer je geniet, wanneer je uh, die dienium te boven gaat, het zei sneeuw als vuur, jij op dat moment ben je verbonden met de schepper. Op dat moment leef jij ten volle. En elk moment waarbij de mens somber um, is, Goed opletten wat ik je wil Die zomberheid die, die, die zij propageren in, in de religie, op welke manier dan ook, op de Yom Kippur, op de Negen-Av, op allerlei dagen, je moet absoluut, juist op Yom Kippur, Yom Kippur moet je juist uh, boven, bovenmatig vrolijk zijn. Ook op, de zeven, op de, ook op de negen af, waar de, de geboortedag van de Sitra Achra moet je, je, moet je juist uh, de, de, vrolijkste, de, de vrolijkste dag van je leven moet het zijn. Want op die geboortedag van de Sitra Achra uiteindelijk uit, uit, uit, uit, aan het einde der tijden, zal komen de Mashiach. Op die dag zal het ook dus de komst van de Mashië zijn. Op die dag is ook de Mashië geboren. Op die dag zal die ook komen, op deze dag. Hè? Maar dat weet nu al, dat je nu weet dat elke vorm van somberheid, dus verdragen dingen, dat is iets anders, maar ook dat moet je met vreugde delen. Maar elke vorm van somberheid. Zoals ze zeggen, dat is een, is een komedie, dat ze zeggen nou, ze begrepen dat ook niet, hoe dat zit. Dat wat Josje had gezegd. Josje had het ook tegen die discipelen. gezegd Jullie moeten nu, moet je vreugde, moet je blij zijn dat de Zoon van God is onder jullie. Ja of niet? Dat is wat hij tegen hen had gezegd. Dat de Zoon van God is onder jullie. Later, wanneer ik wegga dan kan je wel triest zijn, weet ik veel, maar dat bedoeling was niet als triest zijn. De bedoeling ook om om, uh, om jezelf op te bouwen, dan zal je licht niet hebben, dan zal je zelf moeten opbouwen, jezelf dat je zelf het licht zal zien. Grijp je dat? Want wanneer die, dat licht die is er wel, betekent dat jij alleen ziet, in, ziet paniem, gezicht, van je leraar. Begrijp je dat? Dat is wat hij ook zei. Dat de zoon van God betekent dat de paniem is er wel. En dat is ook de reden geweest dat ook wanneer Ari, toen Ari overleed, dat ook zij hadden allemaal zijn leerlingen. Dat waren allemaal, of niet alleen like Ari, ook die Cordovero en alle andere. Uh, als er profeet of uh, zeg, dood gaat, of Moshe, dan zijn ze helemaal ver, versteld zijn van ellende, et cetera. Waarom? Waarom doen ze, doen ze dat? Want eerst schijnt het licht van Moshe, schijnt aan hen, of het licht van die, die profeet, schijnt aan hen. hij is in levend leven, dus die zit tussen die Tussen die discipelen, en ze voelen natuurlijk licht van hem, en hoeven ze verder niet nauwelijks iets aan doen doen. Daarom zei hij ook dat als ik weg ben, dan zal ik, zoals Moshe precies hetzelfde ook had gezegd, maar op andere manier, andere woorden. Dat als ik Moshe, wat had Moshe gezegd in zijn laatste boek van de vijf boeken van de Torah, hij had gezegd, nou jullie ga heen en dan jullie zullen, Jullie zullen dan alle zonden die hier in de Torah staan, jullie zullen dat allemaal gaan plegen. Eigenlijk, want als de kat uit het huis is, dan de muizen die dansen op de tafel. Dat is precies hetzelfde. Dat is natuurlijk, daar moet je orde aan de dag brengen. En nou, orde brengen, dat is het moeilijkste wat altijd geweest is. Laat staan de orde die waar we het over hebben. De orde die in binnen jezelf moet je opbouwen. Dus altijd vreugde. Altijd vreugde. Wil je wat dan ook altijd vreugde beleven? Nee, dan nee dan zit je op het gebied van de citra ach. Hoe Goed opletten. Zeven. Wat zegt Maktiv batre. batterij, hika et is misri, is maré. E. En varslief, wat is wat is wat waar slaat het dat wat op waar slaat op dat is overzicht dat tot hier is dat, maar dan daarna volgt iets anders. Daarna in over, wat, over datgene wat geschreven was in de Shmuel, in het boek van de Shmuel, over die uh, Ben-Yahu. yahu ben Herinner je nog over die ziel, die, of die speciale ziel van die de wortel had in de Aitik. Dat daar over hem was geschreven. Herinner je nog dat uh, 7. Dan staat het verder geschreven. Verderop daar gaat het over hem geschreven staan. Tzadi Tet Od Tzadi Tet negen negen. Maaktief Wat is dan verder geschreven is. Zie daar onderaan staat het. Niet onderaan, wat Masoretasor staat het. De referentie Tet is het Shimon Bed. Uh, Schmoël, sorry, Schmoël Bet, dus dat boek van Schmoël Bet of Koningen II. Dus over die Jehoiada. Uh, we hoe vanaf het vierde woord. We hoe het is sri, En hij sloeg, sloeg, sloeg niet, hij sloeg vloeg, ja, hij sloeg die, een man, een, een Egyptenaar. Een Egyptische man. Sloeg, dus, uh, klap gegeven had, en niet alleen klap, dus, misschien nog sterker. Is maar een aanzienlijke man. Punt. Erg, erg, vrij fijn, wat je ons nu gaat hier vertellen, dat is Hocha raza acht Dikra Ata Leoda Die boel ziem de Israel havu Ihu istalek Umana minehu, de volgende pagina Zijn 107 de eerste regel van de Zogar Kooltagen. We kool de de Havu ne Hierin Lod. De vorige pagina, de regel 7 na de punt. de kraal, hier is het geheim van het vers 8. Atale, Atale, Oda, die kwak die komt om zich te, te laten te laten bestuderen, om, eh? om wil zich laten kennen, als het ware. Die zimna dat telekens Baholzimna elke keer, de Israël Havo toen, wanneer Israël zondigde, zondigde, Ijo is talik, hij vertrok, ging uit, stort, was uitgestort, om aan naam Ehu, en Ijo en weerden van hen, weeren, ja, van het woord weeren, weerden van hen, uh, de eerste regel, de volgende pagina, kooltawin, al het goede. En zondige is niets anders dan uh, het gevolg van zondigen, dus door niet in staat te zijn om man omhoog te brengen. We gooien de hoer in de havenen hier in Londen en alle lichten, die werden ook, dus alle lichten die de havenen hier die schijnen aan hen. Punt. Hoe oh, hikkert Ishmit 3 da nehura 2 da hu nehura? De hawe le na lon le Israël? Laat op wat hij ons vertelt. de punt in de eerste regel. Hoe hikkert die woorden uit de Tanach, uit de Shmoel? Hij sloeg de man, de Egyptische man da Dat is het licht, let op, dat is het licht, twee, dus die Egyptische man, let op wat die zegt, dat is het licht, twee, De hagoene horen van dat, van dat licht, van dat licht, de hawe, welke licht, hawe na hier londen, Israël, scheen aan Israël, in het verleden, punt. Oman, Ihu, let op. En wie is dit? Wie is dat? Dus wie is die Egyptische man die ook Elias uh, licht is? Dat aan Israël had ge, uh, ge, uh, gestraald. Waar Israël van licht ontving. Wie is dat? Punt. Moshe. Moshe. Zie dat Moshe is licht en uh, niet een mens die, die schijnt. Precies hetzelfde was Joshua, was licht, dat in het lichaam was ingebed, was licht. Dat, dat straalde aan alle, hoef uh, niet christen zijn, maar ook vele joden die ervoeren, die daardoor bijvoorbeeld, die zichzelf gingen corrigeren zonder uh, veranderen zichzelf van geloof. Ik zal straks, als we zo even nog even dat een beetje verder gaan, hoop ik, dan zal ik u laten ook de plaats van Josje en de plaats van naar krachten. Wat is de kracht van Josje en wat is de kracht van Moshe? En het is echt onthulling wat ik jou, wat ik jou geef. Wat zullen we zien? Kijk, dat is na zoveel jaren van studie. Ja, dat wat iets, wat, je, wat je moet je nergens krijgen, dat wat het is. En dan zal je dan rijmen, zal je dan zien hoe dat allemaal is. Je hoeft niet dit en je hoeft niet. Uh, uh, en daarmee ga ik niemand um, iets aandoen, nog aan christen, nog aan joden, nog aan iemand anders. interesseren. interesseert me absoluut niet, maar alleen de waarheid. En dat is iets meer dan alles, de waarheid. Je kan alles voor geven. Je kan alles, moet je jezelf, moet je bereid zijn om, uh, voor de waarheid, moet je bereid, waarheid van, van je inzichten. Moet je, moet je bereid zijn op alles te, op alles te, alles, alles daarvoor geven. Alleen dan, dat wil Hashem. Kijk naar wat je zegt. Dus, dat uh, Moshe die. Dat was de moschee, dat licht was de Punt. Dichtiv. Twee na de laatste punt. We tomar na drie, i schmitzri, hitsilanu, we gomer. We taman. it jarid, we taman it rabe, we taman. i stadik, le ne a. Punt. Twee na de laatste punt dicht die, want het is geschreven. You would see er de referentie letter Jude, En dat is uh, in de Torah staat geschreven over de vrouwen over die ooit de dochters van de ITRO. De dochters van Yitro dus. Um, uh, die herinneren nog toen Moshe kwamen in de Midian, in de, op, de, op het gebied van de Midian, dat hij kwam ergens op een plaats waar een put, waterput was. En daar kwamen de dochters, dochters van Jitro. Zeven dochters hij, Ook absoluut geestelijk wat daar is. De zeven dochters van Jitro. En daar zaten ook de herders daar. En ze lieten niet, ze lieten hen niet waterputten. Dat is ook zeer speciaal, wat we zullen Dus zij lieten hun water niet putten uit, uit die waterput. En Moshe, die, die verjoeg al die, die, die herders. Oh, Hij verjoeg ze. En zodat zij konden uh, waterputten. En dan gingen ze naar huis en ze zeiden, oh, tegen hun vader. En de vader was priester daar in de Midian, Midianiten. Dat is een pshat, dat is een gewone verhaal dus van dat. En ze zeiden dat dat was een Egyptische man, want hij was, was gekleed. Hij vluchtte dus als Egyptenaar was. Gekleed en alles. Dus Ze zeiden dat dat de Egyptische man was die ons dan die ons gered had, dan... Dat is wat hij ook, de, de, dit vers, dit vers had hij ook hier citeren. Dichter wat het geschre is geschreven in Schmot, in het boek Schmot, in het tweede boek, Schmotbet, perkbed. Daar is geschreven, we tomarna en zij zeiden, drie, drie uh, de man, de Egyptische, Egyptische man, heeft ons gered wegomer enzovoort. Ja, en toen Jitros zei, nou, haal hem dan uh, naar huis. is itjalit, en daar is hij geboren. In Egypte. Wetaman itrabe, en daar is hij groot geworden. Wetaman is talik, le ila. En daar was hij opgeklommen. Tot de hoge, het hoge licht. Punt. En nu keren we terug naar de vorige pagina. Kuf 106, de linkerkolom Hasulam, de regel 23. Ot Zadi Tet. De referentie van het Oot. De Oud, Zadie, Tijd, 99. Zeer, zeer, dat is, hier is het wat helderder voor ons misschien. Maar alles is belangrijk. 23. Maaktief Batre, wat is geschreven daar uh, verder? Dus in het in in vers, in die, of in de Shmuel, in het boek Shmuel. Magatuwachara, wat is geschreven daarna? 24 Na de punt. Wij hoe hij is mare. En hij slucht de man, de Egyptische man, een aanzienlijke man. 25 Kan bas soda katou legodijja, legodijja. Shebaholpa paam, Shehet u. De volgende pagina, de rechter kolom, Hassulam salam, U Hoe stalek, Uw manami hem, kol hatov, we kol twee hau rotsen, haju, mirim lahem. hem. Hoe toplaten we zegt ons nu? Maak het 24 na de punt, vorige pagina, de linker kolom. 24 na de eerste punt. We hoegen hier daar staat het, we schrijven dat, 25, de regel 25. Kan basot, hier komt het geheim van het vers om te laten weten. Ze wacht op, let op, erg belangrijk. Dat telkens, had u Israël, wanneer Israël zondigde. De volgende pagina, de asolam, de eerste regel. de, Rachel, de rechterkulom. Hey, uh, ging uit. Hey, dat is dan die licht, licht dat uh, behoort bij die Ben-Yahu, ben van licht, licht van Atik. o manami name hem, kool, hij, hey, die ben -Jahu. We hebben gezegd dat die ben die zorgt ervoor dat ...twee tempels, Ariel, ja, twee tempels die werden uh, vernietigd. Dus dan is het precies hetzelfde als wanneer Israël zondigde. Toen Israël zondigde, dan hij vertrok, wat betekent vernietigen? Dat het licht ver, ver, vertrekt. Omaname hem, Kolhatov, en weerde van hen al het goede. Dat betekent einde, dan is het einde. Als geen toevoer is van het hoge licht... Dan komt er een einde. We hoort, we hoort, rood, hoort, we hoort, we hoort, en alle lichten die schijnen aan we Punt. Twee na het punt. een klein stukje hoort, we Ze we De drie, wat or orsaja mir fir laem le israel. -punt. -punt. U Umi hu punt hu moshe punt. Twee, de rechterkolom na de punt. Hu hikaët is misri hei euh, sluch de man, de Egyptische man. Drie. Sehu or, wie ist dieser Dat is Licht. De haino, dat will zeggen, Otoha or dat Licht. She ir fir la hemle Israel, dat schein an Israel. Umi hu en wie dat? moshe, dat is moshe. Punt. She katuva lava vetomarna. I schmetzri Vegomer silanu Vier na de laatste punt. Schat waarover geschreven staat. In schmot Bet In schmot tweed per twee. We en zij zeiden: I schmetzri hit de mande, het rede ons wegomer en zo enzovoort. Na de punt 5. Ki sham zes bamitsraim Mitzrayim. No we gidel, we niet al alle ki Kie vijf na de punt want daar waar is daar dus hij hey, helpt ons zes bamitsraim in Egypte. Nolat was hij geboren. Elke mens wordt geboren in Egypte in de wens om te ontvangen voor zichzelf. We schaam gedeel en daar groeide zij, groeide hij op. En daar gedeel en daar werd hij grootgebracht. We schaam niet alale alle oor en daar steeg hij op tot het hoge licht. Acht. Nadepen acht, van beginnen van Acht. Pirush. De uitleg. Na de punt 1. al is mamash. Neixen. Ela al nigura. Tibetel vegelin edha or. Tgin. Venifhanki iluket katildiyat. Kijk wat je zegt ons. Acht. Naar de punt. Eén kavanata is yishwamash. De schrift, het heilige schrift, uh, de zin, de bedoeling van de heilige schrift is. Dus de heilige schrift slaat het, wat geschreven dat in het in dat vers slaat niet uh, daadwerkelijk op een man. Zoals so we altijd denken, dat het altijd, altijd associëren we ons met het met de materiële dingen. Ela negen. Ela alne hura, Maar het slaat op het licht. Ja dus waar staat. Hier staat geschreven over de Egyptische man. Het slaat op het licht. Ki Want. Weheeliem or. oor. Want. Heidi die. Yehu ben Dus. Ben Yahub ben Yahoyada die aangezien do, door de zonde van Israël wat deed hij dan? Hij sloeg Egypte naar. Wat betekende dat? Hij sloeg, hij sloeg de Mosche. hij sloeg Mosche. Dat hij Mosche dood. Da, dat is toch niet, dat is doch niet uh, de bedoeling, heb je dat? Maar door de zonde van de van Israël die die Ben-Jahu um, uh, ben, -Yahu, ben -Yahu, ja, dat die dus het licht van de ketter, of daar komt van de, het licht vandaan, van de zeven onderste van de, van de atik herinner je nog? Dat door, door, daardoor komt het, die zeven onderste van de atik die, die, die gaan weg, die vertrekken terug naar, de, naar, naar het hoofd van de atik en dan geen schepping kan licht ontvangen. Ja, zoals, het zoals het in de... Zoals so het, so het in de Gmartikun gebeurt, in het algemene aspect, herinner ik nog, na de algemene, na de uh, overkoepelende Ziewoog, als in concrete gevallen in het verleden in, uh, uh, in, bij, het, bij het vernietigen van de tempels, wanneer Israël zondigde. Dus hetzelfde, hetzelfde verschijnsel. Dus wat betekent dat? Want hij, die het, het licht van, zeven onderste van de zeven onderste van de Atik, oftewel de ziel, wat hij vergelijkt door de zielen, dat die Ben-Jahob dat waarover geschreven staat in Shmuel, dat hij uh, teniet bracht, of hij had opgegeven, weheelien en... Uh, verhulde het licht, bracht het licht tot verhulling, door de zonde. Dan licht gaat weg, uit, het, uit de, waarneming, de waarneming van de lacheren. En dan is het, we dienen, we niet gaan, en dat wordt geacht, alsof hij hem gedood had, alsof hij gedood had, moshe, alsof moshe, of, die de man die Egyptische man is, die Moshe is. Yeah? Maar dat is dan het licht dat Moshe, dat licht wordt bedoeld. Dus licht waarvan Israël hadden uh, dat scheen aan Israël uh, in de En ook in um, bij die twee tempels Na de punt. We nog even een klein stukje. We zijn zomer de Hahub Nehura, elef de Havena hierlon Israel. Human Iehumose, dubbele punt. We zijn zomer en dat is wat hij zegt. De Hahu Nehura, dat deze dit licht, dat dit licht, elef. De Havena hierlon Israel, die is aan an Israel, de reekel elef. Dus vanaf de tien naar de punt waar we waren begonnen. Dat dat licht, dat scheen aan Israël. Let op. Omani, wie is dat? Wie, wat is dat? Wie is dat? Moshe. Dus niet moshe met een stokje, met een baard, weet ik veel. Maar dat is het licht dat scheen aan Israël. En het is interesseert ons niet of de persoon van moshe, welke lichaam dat wij was, etc. Want elke lichaam stinkt en niets kan voortbrengen welke licht eigenlijk, maar in hem hij kon aantrekken, maar het interessiert ons absoluut niet dat licht heet Moshe. En het bewijs daarvan is ook, het uh, uh, bestaat ook een andere naam wordt gezegd wordt van de Mosheer, dat de Mosheer zijn naam zal zijn Shilo. Shilo. En Shilo is ook de gematria is ook gematria Moshe. Dus so, dat is weer dezelfde naam, maar dan in een andere, een andere samenstelling dan Moshe. En ik zal u zo vertellen iets wat nergens in de wereld kan je dat horen, want ik heb de, dat allemaal vanuit de Zoger en van Ari. See, ik vertel het vertellen van jullie, ik schrijf het niet. Ik ga niet schrijven aan de hele wereld. Dat interesseert mij niet, het is niet mijn taak, ik heb dus niet mijn de krachten die aan mij gegeven zijn. Mij alleen gegeven zijn krachten om te werken harder aan mijzelf. Ik wil het halen absoluut. En daarom geef ik dat alleen, want ik weet dat het hier de redding zit. En dan zal ik ook verbinden dat ook nu met alle lichten, wat hij ook zegt over Moshe. Ik zal vertellen hoe al die lichten van de redding komen. Van welke sferoot en van welke kilim en van welke, welke heilige. Dat zal ik zo vertellen aan het einde. Dat heb ik ook, zullen jullie straks aantreffen in de, in de Engelse les 53. Maar dat zal dus de laatste les zijn van de Engelse zogerlessen. Dat is de introductiecursus. Een jaar, volle één jaar heb ik gegeven. En nu mag ik het stoppen. Want dat is dan gewoon de introductiecursus cursus Engels voor de Daar heb ik ook, spreek ik ook daarover aan het einde van, de, van deze. 53ste les, straks zal komen, nu deze week is het 49ste. Maar dan spreek ik over de aan het einde van de les, aan de Engels sprekende studenten, geef ik dan een tip, op welke manier moeten zij, welke leraar, ma, aan welke maatstaven moeten zij uh, zien welke leraar zij moeten zoeken, als zij dat willen. Want ik ga niet in het Engels verder. Mijn taak was alleen maar om te geven, te de, de proeven, de zoger. Maar verder kan ik niet aan Engelse mensen geven, want uh, er ontbreekt iets. Ik weet niet wat ze leren. Kijk, nu moet je ook een beetje tests hebben, nu moet je andere tess, dingen hebben, et cetera. Zoals ik aan jullie geef, niet iedereen doet tests, niet iedereen doet alle andere dingen. Maar het is... Toch wel, zit wel, jullie hebben ook meegemaakt. De basiscursus kabbala en allerlei andere dingen, een beetje proeven, et Dat is heel iets anders. Maar daar dus kan je daar ook een beetje horen. Dat is, zal ik zo iets vertellen, dat, uh, iets onthullen aan jullie wat nog nooit de menselijke oor, het menselijke oor nog nooit had gehoord. Want dat is de tijd nu kek vadis ehtum tinn vizhe shomer dat is vat gheiseht is over teha gunnehura deha venahir lonle Israel. that dat is that licht that shein an yisrael umani yon viz dat licht why what is dat licht moshe that is moshe debunut klamar she hu bitel eta ora gadol ha hu shel dertin haarat moshe El Yisrael. Goed, goed opletten wat hij wat zegt. Twaalf, klom dat wil zeggen. Shehu dat hei, die ben Yahoo ben jehojade. Waarover geschreven staat in het vers. Betel teniet bracht, teniet deed. Dat grote licht van dertien. Het schijnen van Moshe aan Yisrael. Want Moshe is niet een mens... Moshe is dat licht wat scheen aan Israël. Wat mijn volk nog steeds niet weet wat het is. Dus ad, zij ad, admireren, zij uh, denken aan Moshe, aan de mens die dat gebracht heeft aan hier, aan hen de Torah gegeven had. Dat is Moshe, wij geloven in de profeet Moshe, dat is wat zij doen. Eveneens als andere, die doen ook nog op hun manier. Het is kinderlijk. Het is een kinderlijke manier. Het is behouden van mijn eigen, my eigen that, identiteit. Wat ze hebben gemaakt van de Torah. Het Joodse eigendom. Dat is wat ze doen. Het is onze erfgoed. Het is ons cultureel erfgoed. Terwijl Moshe is niets anders het licht. Moshe is licht. Wij leren de Torah van de absolute. En niet van een mens van vlees van en bloed. Dat kunt u dan zien. Dat helpt niet. Je kan leren wat je wil. Dat krijg je grote koppen. Maar dat helpt niet. Dat kreeg goed opletten. Dus dat is wat hij deed. Dus het licht van Moshe aan Israël, dat had hij uh, teniet gedaan. En zal ik zal u zo vertellen straks, als je dat even nog uh, stil blijft. Straks zal ik nog vertellen, wat voor licht was dat, en welke andere lichten komen nog erbij, want alleen het licht van Moshe is niet genoeg. Natuurlijk alles bestaat, alle vijf lichten bestaan er in elke, maar ik zal iets straks vertellen, dat jij ziet in alle vijf sferot wie de leverancier is via de middelste lijn van alle lichten aan alle mensen, aan de hele mensen. Dertien na de punt. U mechanei hu ish mitzri fertin mishum kiba no nolad. Visham nigdal diktiv. Faftin veigdal moshe Vyatsa elahav vichule zestin. Visham zahala or elion legeolat yisrael zefintin mimi Hut loplet opelik word. Dan zal je begrijpen het licht van Moshe. Ik zal je zo uitleggen wat voor licht van Moshe was dat. Het licht dat bracht hen uit het Egypte. Dat was het licht van Moshe. 13 na punt. En hij noemt hem daar Ishmitri, dat licht van Moshe. Uh, noemt hij daar Ishmitsri, de man, de Egyptische man, 14. Mishum, die van no omdat hij in Egypte is geboren. Ook niet in Egypte moet je niet denken aan Egypte, van vlees en bloed, van het land van Egypte, daar ergens, in Afrika, weet ik veel. Want als je kijkt naar het woord mitsraim, daar zie je de antwoord waar was hij geboren in de benauwdheid. Dat is de mitsraim, in de benauwdheid. En de benauwdheid is de plaats van de partsouf in de keel. Zie, de keel is de smallste plaats van wat in de mens is. De smallste plaats. Dat is de plaats wat zij moesten passeren. Dat is de plaats ook, dat is mitsraim. Eigenlijk. Ja, de keil. Bedoel, bedoel, achter de keil. Daar zit de farao En Moshe moest hen door laten komen. Uit de uit benauwdheid. Dat is de benauwdheid. Waarom is de benauwdheid? smalle plaats betekent dat het smal is van van wat? Van welk licht? Van chassadim. overal waar chassadim zijn is breite. Overal waar smal is, is gebrek aan chassadim. Mag wel kogma zijn, maar gebrek aan chassadim. Dat uh, is wat hij zegt ook: in bij de laat, omdat hij in, in Egypte is geboren en Egypte betekent bij in de benauwdheid was hij geboren. Vesham Nigdal en daar is hij groot geworden." Dichtief, omdat die geschreven staat, 15. in de Torah staat, in de schmot, bed staat geschreven: Week daar moshe, en de moshe is groot geworden. We had Zaelah af, en hij kwam uit naar zijn broeders. Dat was geschreven, dat moshe, die 40 jaar was, eerst in het paleis opgegroeid. En dan was hij groot geworden, groot in alle opzichten. En dan kwam die uit naar zijn broeders. Dus hij wist wel dat hij Joods was. Dat hij kwam uit uit het paleis van Egypte. En kwam die naar zijn broed, de broeders die in de benauwdheid zaten. In de benauwdheid betekent in, in die, dat Egypte is benauwd. En dat is de plaats waar zij gedreven waren. War, war, wat betekent Keil? Keil, ja. Wat betekent Keil? Omdat. De dienim, goed opletten, de dienim ze, omdat de, de zonden waren zo so groot. Dat ze, de dienim, kwamen tot aan de keel. Dat is niet, niet toevallig dat men zo so spreekt. Ja? Het, het is mee tot, mee, tot mijn neus. Of soms laat zien dat het met een met gebaar, dat tot aan zijn keel. Want de dienim waren zo so geweldig groot. Ze kwamen tot de. Tot de. 49ste poort van de onreinheid. Het is niet alleen, het is niet, natuurlijk niet alleen blij. Het is niet, niet alleen verkeerd wat zij deden, want eerst komt je tot altijd, mens moet komen tot de absolute onreinheid, wil hij daarna zichzelf echt zuiveren. Ook daar is ook, daar spreekt ook Joshua over. Dat hij Juist, hij zei, wat zei hij dan, Joshua ook? Ik kwam niet voor een gezonde mens. Ik kwam voor, ja, ik kwam voor de zieken, verdrukten, et cetera. Wat betekent dat? Niet iemand die arm is hier in deze wereld. Maar die iemand die een bedrukt, die voelt zichzelf, zijn eigen tekort, gisaron, dat die bedrukt is dat die in de nauwzicht, in, in, in de benauwdheid is gekomen, dan is de tijd, dan is die mens reep om gered te worden. En niet iemand met een grote, iemand die dan denkt alleen maar aan zichzelf dat die groot is, dat die voelt geweldig zichzelf, ik bedoel dat die de schepper niet nodig heeft. Eigenlijk, wij moeten allemaal blij zijn, allemaal tevreden zijn, maar altijd verbonden zijn met Hashem. Altijd blij zijn kan je alleen maar wanneer je verbonden bent met, met de scherm. Dat is wat Josua had gezegd. Wie heeft die dan, wie heeft die gered, wie heeft die gemaakt? Melatze, ja of niet? Melaatsen, onreine, die, en melatze, waar wordt melatze, begint het? aan het gezicht, et cetera. Dus de rein maken is, en de benauwdheid, dat is in de parzoef, is keel. Dat is daar in de Egypte, wat in Egypte was het? In Egypte kwam het, de klipa kwam tot aan de keel. Tot boven, zelfs boven. Kwam tot aan de achterkant, zeg je dat hier? Nee. Aan je nek, tot aan je nek, dus waar... Ja, dus aan je nek, ja, dat is tot aan je nek kwam het, kwam, want daar hangt daar hing de Farao aan. De kracht van de Farao is dus aan de, niet de nek, maar dat is waar dus eindig de, de haar, het haar van, van achteren. Dus da, dat is de, de nek, waar de nek begint ofzo. Daar is, daar greep al de Farao, dat is de kracht van de Farao. Dat Die kwam daar op dat moment ook, daadwerkelijk in, in de realiteit was het ook zo. Maar voor ons is belangrijk naar krachten. Wat het allemaal hier in vlees verscheen, natuurlijk overeenkomt dat. Maar dat is dus de kracht. En daar moest Moshe brengen hen daar naartoe via de daad, want hij had de kracht van het licht daad. Hij moest hen doorheen laten komen naar het lichaam. Het lichaam is de plaats waar geen benauwdheid is, ja of niet? There is all the plots where Phil Khassadim is. The, what was the problem for him? Khassadim had the Hassadim Benawdate, Saturday in the Benaw. That is what he said. Uh, uh, that we him and there in Egypt, in, in the Benawdate, Zahale or Elon Hey, Moshe was at Hogan lichtwaardig Legulat Yisrael Mimitraim. Om Israël te bevrijden uit Egypte. Dat was het licht van Moshe. Begrijp je dat? Dat is het licht van Moshe. Dat is de kracht van Moshe en het licht van Moshe. En natuurlijk daar zit, zit in nog natuurlijk, daar zit al het andere licht inbegrepen in dat licht van Moshe. Ook de, het licht van de laatste bevrijding die later zal komen na de pauze zal ik jullie precies vertellen aan die vijf, aan die van de middelste lijn, wie aan welke krachten zijn dat uh, tot, de, tot de komst van de machine.